Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Het is een normale donderdagochtendspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A4 Den Haag richting Amsterdam... tussen Leidsendam en Zoetewouden Rijndijk 10 kilometer... en richting Den Haag voor Zoetewouden Rijndijk 7. A8 Zaandam richting Amsterdam voor het knooppunt Koenplein 4. Op de A9 ook maar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en knooppunt Raasdorp 7. A12 Den Haag richting Utrecht bij Reewijk 4. Op de A13 Den Haag Rotterdam bij Delft-Zuid 6 kilometer. Een aanrijding op de A15 Nijmegen richting tussen Ochten en Tielwest 9 kilometer, A16 Breda Rotterdam bij de randweg Doordrecht 4, A20 Hoek van Holland richting Gouda bij het knooppunt Gouwe 4 en op de A27 Breda richting Utrecht tussen de knopende de Evening en Lunetten 7 kilometer, A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leusen staat 7 kilometer. Tot zover zo de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 Goedemorgen, Zandvoort live vanuit Hotel Hoogland. Welkom bij dit programma van 8 oktober. Techniek, Roy Haldeman, redactie, Yvonne Roosendaal, de koffie wordt geschonken... ...en de thee natuurlijk ook door Betty van Vorst. En de presentatie is in uh, handel van Richard Buitenhek en Benno Veugen. En Richard, goedemorgen. Goedemorgen, Benno. Waar gaan we mee beginnen? Ja, we gaan uh, beginnen met uh, Marina Wassenaar. En uh, zij is verbonden aan de katholieke kerk hier in Zandvoort. En ze komt vertellen... ...over de laatste ecumenische dienst van uh, dit seizoen. Daarna gaan we met... Uh, ...de naam ben ik even kwijt... ...maar Raka. dan mag je het... Uh, ...Raka uh, Spirituele Avonden hier in Zandvoort. Daar gaan ja, we het ja. over hebben. Dus als mensen wat, uh, wat verder willen komen in het leven... ...dan moeten ze vooral uh, om vijf en half elf <lacht> luisteren. En dan komt de Dagobert Wolswijk... Uh, ...met Stichting Bijzondere Hulp... Uh, hier praten en dat gaat over armoede. En als je ar arm bent, dan kun je bij deze stichting hulp, uh, hulp vragen. Oké. Okay. Na elf uur gaan we het met uh, Dick van den Brink hebben over de tennisbaan De Glee en dan hebben we het over een, een lichtinstallatie. Ja, en dat die dus niet gebouwd mag worden omdat er vleermuizen zijn. Ja, ja. Ik wist dat vleermuizen uh, s nachts vlogen, maar dat ze ook last van licht hadden, dat was mij eigenlijk nee, niet duidelijk, want gehoord, ik dacht dat ze voor... geen ogen hadden, maar <laughs> ja. En dan gaan we naar onze collega Roy van Rooy van Buringen van On Air Events met een nieuwe talentenjacht. En tenslotte Johan Schoonenman en hij komt praten over regiomaatje.nl. En we gaan natuurlijk even beginnen met uh, muziek. Lee Garrett met You're My Everything. ...terugluisteraars bij Goedemorgen Zandvoort in Hotel Hoogland. Heeft u nog zin om radio te komen kijken en lekker een kopje koffie of thee te drinken hier in het hotel. Komt u gerust. Het is nog lekker rustig, dus er uh, heeft nog alle plek om hier uh, te komen zitten. En uh, we gaan naar de eerste gasten van uh, vandaag. En dat is uh, Marina Wassenaar. Zij is uh, bekend van de Katholieke Kerk en doet daar heel veel uh, dingen, vrijwilligerswerk. Ik kom je altijd tegen, Marina. Als het, wat ik ook lees, Marina, Marina, Marina overal. Als het over de uh, kerk gaat in de Katholieke Kerk. Um, nou, wij hebben elkaar natuurlijk een keer ontmoet, omdat ik uh, ook een keer een dienst uh, mocht meedoen bij de Compostella, Santiago de Compostella dienst ook heel erg leuk. Beschrijf eens even kort. Wie ben je? Want mensen, veel mensen kennen je. Maar ook veel mensen kennen je natuurlijk niet. Wat doe je? Wie ben je? Um, mijn man en ik. Jan. Heet hij. Zijn in 1972 in Zandvoort komen wonen. We woonden in Haarlem. Ik kende Zandvoort niet. Jan een beetje. We hebben ons toen aangesloten bij de katholieke kerk. Jan was katholiek. Ik, ik ben het geworden. En... Um, Gelukkig was het een prettige, uh, ja, kerk kan je niet zeggen, was het een prettige gemeenschap waar we in vielen. En al heel snel hadden we dus allerlei vrijwilligerswerk op ons genomen. Jan die is goed met uh, elektra en contacten, dus hij had, hij had de technische kant en ik had wat andere dingen die ik deed... En vooral een beetje manesje van alles. Dingen die geen naam hebben en wel gedaan moeten worden. In de loop van de tijd uh, heb ik ook vaak dingen met liturgie gedaan. En ik ben op een gegeven moment in de lokale raad van kerken gekomen. Daar was... Uh, destijds Anne Brown, secretaris. Nou, ik heb het overgenomen. En dan zit ik dus nu al in de vanaf 1975. Dus je kent heel veel mensen. Dus je bent al 35 jaar, meer dan 35 jaar bezig in dit werk, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. ja dus, uh... En we hadden toen nog vier kerkgenootschappen, ofwel geloofsgenootschappen. De Nederlands Protestantenbond, Reformeerde Kerk en de toen nog Hervormde Kerk en de Katholieke Kerk. Nou, daar zijn er dan twee van over. Maar daar zijn we heel blij mee. En samenwerking, dus kort geleden nog, met dominee Jaak Verwijs en Pastor Dick Duivens is perfect. Heel jammer dat we nu Sjaak Verwijs moeten gaan missen, of al missen. Maar ja, voorlopig doen we dat dus met um, leden van de protestantse kerk. Dat die helpen met zo'n ecumenische dienst. Dat hebben we in de vakantie ook al gedaan, vakantievering. En dat doen we dus nu weer. Iemand van hun... ...toch bij de pastoor die dienst doet. Hmm. En dan is het reëel dat er iemand van de protestantse kerk meegaat... ...in plaats van dat ik bijvoorbeeld dat zou doen. En wie is dat, Marina? Deze keer zal dat Yvonne Bijster zijn. Hmm. Zij is schrijver ja. of als secretaris Zij van de protestantse kerk. Doet he? heel veel bij de protestantse ja. kerk. Ja. ja, en ze is taalkundig, heel goed, dus ook prettig. Maar voor een, een ja, leek als ik, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen... ...dat een, staat er iemand van de protestantse kerk staat... ...naast de pastoor op, op, al, op het altaar, denk ik dan? Nou, meestal verdelen ze dat. Dus je hebt, ik heb een boekje meegenomen voor het gemak. Nou, we hebben een heel leuk boekje gemaakt, vind ik zelf. Het gaat namelijk, uh, de laatste dienst nu dan, kathedrale bouwers... We hadden dit jaar thema Heilige Plaatsen. Nou, het eerste thema dat was klein, tempel, thuis, voor jezelf. Het tweede was vakantieviering. En daar had je dus wat heb je gezien eventueel buiten je dorp. En de derde, dat is dan nu. kathedraalbouwers. Waarom zijn ze zo hoog? Wat hebben die mensen eh, bezield dat ze zo hoog gingen bouwen? Uh, je kan er bijna nooit bij. Dan ga naar Spanje, ga naar Italië. Je moet altijd trappen op. Als je slechter been bent, kan je niet meer. Ja. En dan daarbij uh, het werk op zichzelf. Het was handwerk. Dus... Duurde de, de, het duurde eeuwen. Hebben die kathedralen, die architecten ooit wel zo'n kerk afgezien? Ja, ja, ja, ja. Want als dat u, jaren heeft geduurd. Maar in sommige kerken nog De kathedraal duurt 300 jaar, hè? Want dan nou, wordt er een stuk gebouwd en dan ja. wordt het even stilgelegd. En dan ja. wordt er weer geld verzameld. Ja, of de mensen gaan dood die eraan bezig waren. Ja, ja. Maar dus dat onder andere. Dus verwondering is eigenlijk het goede ja. woord ervoor, hè? Verwondering, waarom? En um, dan heb je dus verschillende uh, facetten. We hebben de, de... gotiek natuurlijk het romaanse de romaanse bouw dus eigenlijk het... een stukje geschiedenis het is een beetje een stukje geschiedenis ja, ja. leuk ja. wat ik ja. nou zo leuk vind uh, Marina uh, dat heb ik ook met de santiago bijeenkomst uh, meegemaakt dat was eigenlijk ook een soort gewoon een kerk ja. de katholiek uh, de iets hè de Santiago ja. uh, reis naar Santiago om en dit is eigenlijk ook gewoon puur katholiek onderwerp want de ja. stand hebben helemaal geen kathedralen en de nee. Nee. de, ja. de katholieken ja. wel en dat gaat dus prima hè, dat ja. wordt helemaal ja. dat wordt prima ja. ook als ecumenische. Zien. ja Dat vind ik heel, ja. Ja, heel liberaal. Ja, het is wel leuk misschien om te zeggen de um, thema's of ja, themata, hoe noem je dat? Uh, onderwerpen. Die komen uit de lokale raad van kerken. En dat is een gemengde cup. Ja. En ja, dan moet je dus toch het vinden bij elkaar. Vinden we het niet, vinden we het wel ja. goed, leuk, nuttig, prettig. En als je dan het thema hebt, zoals heilige plaatsen, dan moeten daar nog drie dingen uitgelicht kunnen kunnen worden die dan die... Kerkdiensten kunnen doen. Mm -hmm. Want je kunt niet Heilige Plaatsen zomaar een kerkdienst geven. Dat, dat is te breed. Dat kan ja. niet. Ja. Nou, dus dat hebben we. En, het wel spanning op. Je bedoelt als we overleggen over zo'n thema? Ja. Nee. nee. nee. Het gaat een uh, goede harmonie. Ja, helemaal. Ja, ja hoor. Ja. Want we hebben nu iemand vanuit de Protestantse kerk. in zolang, omdat Sjaak Verwijs eruit is. Dus anders vonden we het toch wat mager. En dan heb je niet echt iemand die ook daar in de kerkenraad zit. Die dus de stem daar naartoe kan brengen. Dat is gewoon te ingewikkeld, je hebt wel internet en zo, maar het is toch niet hetzelfde. Maar eigenlijk niet eigenlijk, we zijn het meestal echt eens. En dan kan je wel eens een keer op tafel leggen en dan een beetje heen en weer denken hardop, maar het komt altijd zonder meer goed. Wat hm. ja. waar, waar halen de raad zeg maar zijn inspiratie vandaan om tot een thema te komen? We beginnen als, het, als de tentoonstelling. Want die tentoonstelling ja. komt er ook nog tussen, hè? Juli en augustus. De hebben. In, de, in de zomer, in in de zomer de twee maanden. Twee ja. maanden, tof. En dan elke zaterdag te bezichtigen. Ja. En we hadden, dat is ook precies niet helemaal leuk. We hadden ruim 400 mensen. Bezoekers. Juli en augustus. Zo. Ja, ja, ja. Want vaak zondagmiddag ook na de kerkdienst, hè? Nou, dan komen er vaak zo 50 mensen. Oh, de deur is nog open. Nou, leuk. Huppla. Ja, en dat betelt ja, ja. goed aan, ja dat is leuk, maar um, dan beginnen we eigenlijk als die tentoonstelling klaar is, dus dat is dan in september, beginnen we in de lokale raad al tegen iedereen te zeggen, jongens, denken, want het is zo januari en we moeten in januari die brieven uit naar de kunstenaars die dit jaar meegedaan hebben. Dan gaat dat wel rollen, dat balletje van media en de kerkbladen en dan komen er wel aanmeldingen en zo. Dus Nou ja, dan, dan denken wij en hebben we meestal in, in november, we hebben nu eigenlijk ook al iets, dan hebben we al een, een, een thema wat het hele jaar mee kan. En dat thema dat moet je dan dus ontleden weer in drie dingen. Dat je daar weer twee, drie diensten in kan invullen. En dus we hebben nu een, een tijd geprikt, vaste tijd, in het voorjaar, in maart. En in de vakantie dat is dan de vakantieviering. en we hebben uit mijn hoofd weet ik Jonas in de walvis, dus dan kan je daar natuurlijk ook wat, wat leuks in de vakantie van maken en aan het eind van het jaar dat is oktober weer eind oktober, dus dan heb je iets met herfst en storm nou misschien het, het vissen op de zee en gooien over een andere boeg nou die andere boeg die hebben wij dan ook wel ja. even over de uh, uitzending wou ik zeggen de dienst van uh, komende zondag Kun je nog even specifiek aangeven wat je daar kan gaan verwachten als je daar naartoe gaat? Ja, in ieder geval um, zal Pastor Duijvers daarvoor gaan met dus Yvonne Bijster. Nou is dat niet zo uh, heel specifiek in voorgaan woord, want we hebben geen tafeldienst. Hmm. Dat doen we nooit meer met een ecumenische dienst. Daar zijn toch wat, wat meningsverschillen je over... Ik bedoel over de heilige communie, hè? Ja, ja. ja. Dus we hebben gewoon een woord- en gebedsdienst. Dat is duidelijk voor iedereen. En iedereen is daar welkom. Het is heel laagdrempelig. We hebben geen moeilijke taal. We hebben taal die iedereen verstaat. En ja, iedereen is gewoon spontaan welkom. En dat is prettig. En na afloop, dan is er altijd een kopje koffie of een kopje thee. En kun je elkaar ontmoeten... Ofwel spreken. En ja, ideeën geven. Of zeggen van jongens, dat is nog jammer. Had anders gemoeten. En we willen proberen. want Het is de eerste keer dat dat uh, gebeurt. Met uh, Pastor Duivus en met Yvonne. Om lichtbeelden te laten oh, zien. Van, van dus kathedralen, ja, bouwsels enzovoort. Ja. Maar ja, niemand huh? heeft dus ooit met die beamer gewerkt. Dus <laughs> van... ah, Oké. Okay. Nou, bij radio uh, ZFM zitten nog wel een aantal technici Dus vanmiddag dus ze om twee uur, uur gaan ze hun best. Alles hangt en alles staat, heb ik begrepen. Maar Jan die gaat daar met een paar mensen vanmiddag om twee uur heen. Ja, nou, Jan is voor mij ook best technisch. En, en dan kijken waar het stikje ja. in moet of niet in moet. En nou ja... <laughs> Maar dat is natuurlijk heel leuk, want dan heb je het visueel. Hè? Ja, ja, dat leuk. is heel leuk. Hey, hoe laat en waar is het? Het is om tien uur, want de protestante mensen ja. die slapen een half uur minder en uit en dan en de katholieke mensen. Dat is heel wat? Dus wij passen ons aan okay, om tien wat, wat, wat, wat uur. Wat het om tien uur in dienst? Is? Tien uur in de protestantse kerk met allebei de koren. Oké, okay, de protestante kerk en dat is heel leuk. met de ja. katholieke ja. koren. Ja, ja, ja. Nou Marina, volgens mij wordt het een heel leuk feestje. Ja, dus, uh, wordt een als heel als leuk mag, feestje. Als je dat mag zeggen van... een ja. okay. Wij, wij praten ook al over vieringen. Ja. Je viert iets met z'n allen. Ja. He, je bent er met z'n allen om er iets van te maken. Ja. Dus je viert het. Je doet geen dienst. Dat is een moetje Maar ja. je viert het. En dan is het ook het ja. zijn leuker om er naartoe te gaan. maar Nog één ja. vraag je, dat, ja, uh, Voel je dat uiteindelijk na afloop uh, samengezongen en uh, gebeden. Voel je dat ook een soort saamhorigheid? In de, in ja, en ook wel een beetje voldoening denk ik hoor. Je hebt er toch naartoe geleefd. Ja, ja. Je hebt het in elkaar gezet. Nou ja, het boekje ligt er. Dat is gewoon uh, duidelijk, simpel maar duidelijk en ja, iedereen kan de erin. teksten vee, uh, volgen en als het dan weer goed afgelopen is ja je zou bijna zeggen, uh, waarom ben je daar Nerveus of gespannen of ongeduldig over. Het is iedere keer weer nieuw. Ja. Ja. En daardoor is het iedere keer weer als het klaar is. Dan zeg je, jongens, lekker. Ja, ja. We hebben het toch samen gedaan. Fantastisch. Het is, het is geen kerkdienst die elke ja. week hetzelfde is. Nee, precies. Met een andere project. Nee, ja. nee. Nee, nee, nee. Nou, in ontzettend bedankt dat je hier zo'n gedaan wilde vertellen. Ja, ja. En heel veel ja, uh, succes. Ik ben enthousiast. ook enthousiast. Ja, ik Heel erg leuk. Prettige dag nog. Dank je wel. En we gaan zo uh, verder met het onderwerp raken en spirituele Avonden. Dus, nou, wilt u wat aan uw persoonlijke ontwikkeling doen, blijf luisteren. En gaan we gaan nu naar de Hollies met a Long Cool Woman in a Black Dress. Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandvoort en uh, mijn collega Richard Buitenhek. Ja, die heeft het allemaal ook over zijn programma en onze, uh, mijn programma op uh, zondagavond, Inspiratie Radio en Peaceful Radio. Dus ik zat, ik zat al bijna een beetje te twijfelen: van, oh jee, waar. Uh, in welk programma zit ik nu weer? Goed, uh, onze volgende gasten die heeft alles met uh, uh, spirituele zijnsavonden te maken. Raka, goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Um, even wel duidelijkheid. Ik, ik, uh, mag ik tutwailleren? Ja. <hums> ja, ik neem aan dat je niet zo met deze naam geboren bent. Uh. Ik ben niet met deze naam geboren. Mijn geboortenaam is Cornelia. En ik ben door aanraking met Bakwan. OSHO heet hij tegenwoordig. Yep. Heb ik deze naam gekregen? Oh, ja. Ik vind het zo'n mooie naam. Het was ook echt een... Um... Waar staat dat voor? Uh, mijn naam vooruit is uh, Ma Anand Raka. En dat betekent gelukzalig maanlicht. Dus dat is uh, het licht, maar dan op een hele mooie, vrouwelijke, passieve, ontvankelijke manier. Hmm. Ja, heel mooi. Uh, nou, dan nou snap ik wel dat je er regel ook nog mee bent. Uh... Ja, ja, nog steeds. Ja. Goed, we gaan het even hebben over spirituele zijnsavonden. Dat woordje zijn voor die avonden. Hoe, waar komt dat vandaan? Um, ja, veel mensen zijn bekend met Eckhart Tolle tegenwoordig. De kracht van het nu. Oh ja, ja. In het nu, daar ben je alleen maar. Dat is een volledig zijn. En dat is wat ik graag mensen wil aanbieden. Dus een ervaring van volledig in jezelf zijn. In het hier en nu zijn. Oké, okay. en hoe gaat dat? Er zijn verschillende methodieken die ik daarvoor uh, gebruik. Eigenlijk zou ik uh, de spirituele zijnsavond ook wel spirituele verrassingsavond kunnen noemen. Want het zal steeds weer een verrassing zijn van wat voor methodiek ik aan ga geven. Dat beslis je op het allerlaatste moment. Ik beslis op het allerlaatste moment. Ik voel hoe de groep zit. Ik, ik voel wat er uh, op dat moment belangrijk is om te gaan doen. En ik heb natuurlijk tal van uh, mogelijkheden waar ik uit kan putten... ...maar ik zal echt zelf ook op het moment beslissen in het nu daar. Ja, ja, ja. ja nou, nou blijft het natuurlijk een beetje vage. dat snap ik ook, want dat, zo werkt dat. Maar um, kun je toch een paar dingen noemen die waarschijnlijk uh, aan bod komen op zo'n avond... ...wat mensen gaan doen met je? Ik zal een beetje uit de school klappen, maar ja. niet te veel. Um, ik zal gebruik maken van bepaalde meditaties, mm -hmm. als dat uitnodigend is om dat te doen. Ik zal uh, geleide fantasie uh, doen. Um, ik zal transreizen kunnen doen. Ik zal drumhealing kunnen doen. Er zit heel veel healing uh, in, in trillingen, in geluid, in woorden, in mantra's. Dat zijn al bijna shamanistische rituelen, raken. Ook. Oké, okay, dus je haalt uh, Oost, een... Oost en West uh, komt allemaal samen hier in Zandvoort. Dat is waar. Dit uh, Zandvoort wordt een synthese van Oost en West. <laughs> ja, dat heb je als je een zeelicht. Ja. Daarom, daarom. Ja. We zitten niet voor niks aan de zee. Nee, ja, precies. Nou, ik heb een vriendin van mij die uh, komt uit Zutphen. Nu is een hele spirituele vrouw, Rolien de Lange. En die is je heel graag, omdat ze zegt dat Zandvoort een heel spiritueel dorp is. Oh, ja. ja. ja. Waar, waar. Uh, hoe komt ze aan die zijn? Nou, omdat die hier vaak komt. En dat voelt ze. Oh, en voelt en ze. Met dan spreekt ze de mensen. En, uh, ja, Raka zit ja raak de te de... knikken. Ik, ik zit ja te knikken, ja. ja. ik voel het ook zo. Ik, uh, ik heb 21 jaar in Amerika gewoond. Waarvan de laatste vijf jaar Amerika en Canada. En uh, ik wilde alleen maar terug naar Nederland te huizen. Als ik direct aan de zee kon wonen. Mm. Het was gewoon zo belangrijk voor me. En, uh, is een, de zee heeft voor mij heel grote aantrekkingskracht, geeft heel veel rust, vrede, ruimte, uh, harmoniseert, gevoelens. Ja, ik voel, hier, ik voel me hier thuis. Ja, Toen die windresten ook de lekker, dat waait al die energie lekker schoon. Uh, ook yeah. dat... Kan je voorstellen dat Zaltforters die hier geboren zijn en voor wie het leven aan zee heel gewoon is, uh, een beetje uh, met een wingbrauw fronsen van, ik herken dat helemaal niet? Absoluut. Uh, de, de Amsterdammers toch ook, met hun prachtige, prachtige stad. Ja. Beseffen vaak niet in wat voor prachtige stad ze wonen. Hoe dichterbij het is, hoe, va hoe minder vaak ja. je het besef hebt van... Uh, wat geweldig dat je het eigenlijk hebt. daarom ja. Ja, is zo leuk dat jij het in dit programma dan komt vertellen. Hè? De ja. nieuwe invalshoek. En, en um, ja, wanneer gaan die avonden plaatsvinden? Dat zal op de woensdagavonden zijn. Beginnend op 12 oktober. Dan 19, 26 oktober. 2 en 9 november. En dat zal zijn van half 8 tot half 10... En dat zal in mijn uh, woonkamer zijn, met uitzicht op zee. raken aan de zee. Ja, en ik ken die woonkamer. Dat is echt een mooi want Ik heb er veel gemediteerd maar ja, En dat goed. is echt een uh, heel mooie woonkamer. Dus wat er ja. gaat, is het prima. En wat zijn de kosten, Raka? Uh, de kosten voor de hele cursus. Dat is 100 euro per persoon. Dat is voor de vijf uh, avonden maar uh, het kan ook zijn dat mensen instromen en dan betaal je gewoon per keer. Dat is met deze cursus ook echt mogelijk. Oké, okay. dus je kan ook een avond proberen. Je kan gewoon een avond proberen, welkom. Ja. Hey, en uh, waar even een Hollandse vraag, waar leidt het toe? Wat, oftewel, wat is het resultaat als je dit hebt? Het halen? resultaat uh, is uh, meerledig. Je leert uh, jezelf ervaren, je voelt hoe je echt van binnen bent en dat is natuurlijk prachtig, dat het dat is zo'n mooie ervaring. Uh, je wordt rustiger daarvan. Nou, in deze gestreste maatschappij is het ook heerlijk om eventjes tijd uit te nemen voor jezelf. Hè? Ja. Tot rust en tot jezelf komen, letterlijk. Ja. En nou, kan ik me voorstellen dat iemand die gewoon in het dorp woont en daar niet zo heel veel mee bezig is, die zegt, oh, ik ken mezelf heel goed. Wat is dan het verschil met wat jij zegt, leer jezelf kennen en wat een gewoon mens... ...vindt dat hij zichzelf kent. Um, dit is, aangeven. ja, deze is subtiel, avond... Maar... ...het is natuurlijk subtiel. Het is iets wat... ...wat je vooral voelt. Het is een... zijnstoestand. Dat is dus niet iets met je... ...hoofd. Dat mm -hmm. ligt heel anders. Dat betekent dat het, het hoofd ook vooral... Uh, ...tot rust... Het uh, hoofd komt tot bedaren. Precies, komt ja. tot rust. Um, het is een zijnstoestand, zei je. Ja, het is dus een zijnstoestand. Het is dus vooral een beleven, een ervaren. Uh, mensen krijgen ook veel meer inzicht in zichzelf. Dat is natuurlijk het verschil tussen uh, je dagelijkse leven leiden, naar je werk gaan, uh, met je hondje uit uh, op het strand enzovoort enzovoort. Dat is meer een doetoestand. Het is een mm -hmm. wat oppervlakkige, hogere laag vanuit je functioneert. Prima, hoort erbij. We zijn allemaal mensen en moeten ons staande houden in deze maatschappij. Maar daaronder zit een heel groot stuk wat eigenlijk de diepgang en wat eigenlijk de echte zin in het leven geeft. Mm. Nou, dat en dat ik nodig mensen uit om dat eens te ervaren. Het is... Uh, het is gewoon prachtig. Ja, mooi. Nou, ik hoop dat heel veel mensen naar die... Uh avonden gaan, je hebt nog een andere opleiding, hoe mag ik het zo noemen, opleidingcursus, ja cursus. heling van het gekwetste zelf, en ja. die gaat draaien op de maandagavonden, ook rond die tijd, daar kunnen mensen ook naartoe, wat is dat voor een cursus? Uh, dat is meer een psychotherapiecursus, oh. als er uh, bijvoorbeeld wonden zijn door, door trauma's, uh, nare ervaringen opgelopen, die hebben vaak uh, heel veel uh, op dit leven nog invloed, ...van wat je nu leidt. Hmm. En het kan zijn dat je daardoor bepaalde limieten hebt. Van Je mag maar succesvol zijn, maar tot een bepaalde manier. Of ik voel me niet gezien, ik voel me niet gewaardeerd. Ik, uh, ik kom steeds weer tegen dezelfde blokkade aan in een relatie. Enzovoort, enzovoort. Deze kwetsuren die vaak, of meestal, in de vroegste kinderjaren plaatsgevonden hebben hebben vrijwel altijd een belemmering op je huidige leven. Hmm. Het kan gewoon zoveel beter nog. Oké, okay. en wat doe je dan in die weken? Want het gaat dus over uh, zeg maar therapie, maar wat, wat, wat ga ik je geef, dan specifiek doen? Ik, ik ben een zijnsmens, dus mm -hmm. ook hiervan geef ik mensen weer een beleving uh, van hoe het zou zijn geweest als het een positieve ervaring was geweest. En ga je dan ook met die mensen die negatieve ervaring weghalen? Zeg maar, Zo is dat. Dat komt dus daardoor. Een, een positieve ervaring die wel compleet, volledig en mooi is tegenover dat wordt net zo in je cellen opgenomen als vroeger die oude, oude traumatische ervaring en die wordt nu dus daardoor veranderd en hmm. daardoor gaat er zich een wondertje ontwikkelen en ga je op een andere manier reageren hmm. op dingen nou, in je leven Nou klinkt goed Wanneer uh, vindt dit plaats? Dit vindt op de maandagavonden plaats maar ook daar is instroming mogelijk. Ik heb er diep over nagedacht, maar ook dat is te doen. Keer op keer. Dus. Oké, okay. en nou, dat begint ook op 10 uh, oktober? Dat begint op 10 dat oktober. Dat loopt ook elke, elke maandag zo door tot en met 21 november. Ja, en dat klopt, Richard. Dat is ja. is van half acht tot tien, dus dat is een half uurtje langer. Dat is een half uurtje langer. En de kosten daarvan zijn? 220 euro voor de hele cursus. Maar natuurlijk is dat door middel van de instroom, is er natuurlijk ook een ander bedrag per ja. avond mogelijk. Ja, en dan kun je deze cursus ook in Frankrijk doen. Hè? Ja. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, dat is een, op een geweldige plek in de lagen voor geesten. En uh, rust straalt aan alle kanten letterlijk naar je toe. En dat is natuurlijk ook een hele mooie omgeving om in die diepe rust, in de diepe rust van jezelf te keren in deze workshop. Ja, en wanneer is die? En dat zal zijn van uh, 24 november, dat is een donderdagmiddag, tot en met maandag 28 november. Hmm. nou klinkt goed nog vragen? Uh, nee, nee. Nou, ja, ik heb één vraagje. Uh, is dit voor het eerst eigenlijk in Zandvoort dat je deze cursus geeft? Deze cursus op deze manier is voor het eerst. Ik ben waarschijnlijk bij een aantal mensen wel bekend vanwege mijn meditatieavonden. Hm. Dat heb ik wel een paar jaar gedaan. Oké. Okay. Doe je dat nog? Nee, dat doe ik op dit moment niet, niet meer. meer. Ja, even wat anders. Even wat anders. Ja. anders hè. Verdieping, uitbreiding, vernieuwing, daar gaat het toch om? Ja, ja, ja. ja. Ga je raak al Godzitter bedankt dat je hier wil zijn. Ik, Wil uh, je dan nog iets zeggen? Je, je, tel tel je telefoonnummer? De ja, vraag, natuurlijk. Mijn telefoonnummer ja, geven, ja. lieve mensen. Ja. Als jullie nog vragen hebben, um, bel mij gerust. Je kunt me bereiken op... Zoek even pen en papier, alsjeblieft. 06... 40, 76, 39, 88. En ik wil dat nog een keer herhalen. Dat is 06, 40, 76, 39, 88. En dat is zowel voor informatie als opgeven. Dat is zo. Oké, okay. ja. nou raak heel erg bedankt. Ik hoop dat de cursus lekker vol gaat zitten. Dat is goed voor jou, goed voor zijn antwoord. Dank jullie wel. En uh, welkom allemaal en tot ziens. <laughs> nee, nou, ik wens jullie goed. We gaan het volgende onderwerp hebben over dag met uh, over Stichting Bijzondere Hulp en dat is een, uh, een stichting die uh, ondersteuning biedt aan mensen die het wat armer hebben en uh, Dagobert Wolswijk die komt uh, ons uh, vertellen we gaan nu eerst naar de muziek uh, we gaan naar Dennis Brown met Money in My Pocket well, well, yeah. Money in my pocket, but I just can't get no love Money in my pocket, but I just can't get no love I pray for a girl to be my own Sonia said she got me, but I don't believe a word She said, cause she ran away and left me One rainy day She made me head in mind That her love would never die And now I'm alone So alone So alone Yeah, yeah Money in my pocket But I just can't get no love Oh no Money in my pocket, but I just can't get no love The love I had in mind Was very, very hard to find Oh, it's hard for a man To live without a woman And a woman needs a man to cling to You'll see what love can do shame, whoa, baby. I'm so staying. Yeah. day so I'm so I'm stay. so staying. I'm so we stay. so come I don't know where you're so staying. stay so staying. So yeah. so yeah. so I'm so staying. I'm so staying. I'm so staying. so you so staying. I'm so staying. so I'm so staying. so I so stay, 'cause I will play. Why, baby, so it stays? I was be, I saw it be, be, be, be, Tell you all be, be, so be, be, be, be, be, be, be, be, So be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, be, you be, be, be, I saw it stay I saw it stay Money in my One-on-one I saw stay One-on-one on one, make two And I would never make you blue If you be two And I would never turn my back on you I saw it stay To live without a woman Touch it Touch it Touch it touch it Tell you And <laughs> so yo. you stay. And so you stay. Tell y'all, You do much to ask of Oh, baby, ain't that a shame? Yeah. And so you got no one to blame to make me feel blue. So when you do the thing to be ashamed, you got no one to blame, not at all. Ain't that a shame? 'Cause you're the one. I've had to go around, go oh, ban your face Cause you are out of this race I'm so ja, lekkere reggae-muziek op de vroege zaterdagochtend. Nou ja, vroeg, het is al uh, half elf geweest, dus het schiet alweer op. En, uh, we zijn inmiddels aan ons uh, derde onderwerp. In het eerste uur van Goedemorgen Zandvoort op uh, 8 oktober. Aangeschoven, Dagobert wijk van de Stichting Bijzondere Hulp. Goedemorgen, Dagobert. Goedemorgen. Um, wat, uh, wat doe jij bij deze stichting? Um, nou, ik ben bestuurslid van de Stichting. Van, van de stichting en samen met nog zeven andere uh, mensen uh, uh, houden we ons bezig met, eigenlijk met stille armoede uh, stille armoede wil zeggen uh, mensen die uh, door welke omstandigheid dan ook in de financiële problemen komen, voordat voor we daarover verder gaan, kan je iets vertellen over de stichting zelf, wanneer is ze opgericht nou de stichting zelf, die zijn oorsprong in de dertige jaren oh, eigenlijk de eerste crisis uh, de crisistijd, dat was de aanleiding dat was de aanleiding en toen uh, zijn Harlem's uh, Dagblad en de Nieuwe Haarlemse Korant die, uh, door de verhalen die ze schreven en zo zijn ze op een gegeven moment gaan denken daar moeten we iets aan doen. En wat hebben die gedaan? Die zijn een inzamelingsactie begonnen en met kerst werden de stille armen werden het geld gegeven. En die stille armen dat waren werkelozen die ergens ingeschreven stonden bij kerken, bij uh, allerlei organisaties. Even gelijk inkaderen. Ja. Je hebt in Nederland een heel prachtig mooie vangnet en sociaal stelsel en dat Inderdaad. is vooral, vooral de, de bijstand. Ja. Uh, even een hele stomme vraag. Ik weet dat die niet klopt, maar ik sta hem toch even, want mensen zullen daar toch uh, uh, die vraag hebben. Is het niet genoeg, die bijstand? Is dat vangnet nou, niet voldoende? In 1965 is, die, uh, is de bijstandswet gekomen. Dus in 1965 was erg de vraag, moet dat nog blijven? Moeten die kerstacties en dat geld nog blijven? Toen heeft die stichting, toen was er nog geen stichting, want de de huidige stichting vindt, uh, is in 1971 opgericht. Uh, toen is ik gedacht: van Nou, we wachten even, kijken wat er gebeurt. En wat zagen we? Er kwamen steeds toch weer nieuwe vragen. Altijd was er wel een, een groep mensen die op de een of andere manier buiten die boot viel. Nou, en daar is in 1971 is eigenlijk de stichting Comité Bijzondere Hulp ontstaan. En wat voor mensen gaat het dan? Dan hebben we er toch mensen die door wat, wat voor problemen dan ook. Denk bijvoorbeeld aan iemand die in de bijstand zit en bestolen wordt. Denk aan iemand die een AOW heeft en die uh, zijn wasmachine stuk is. Dus geen financiële reserves heeft. En geen financiële reserves, want het, de Algemene Bijstandswet is natuurlijk een prachtig artikel. En de, de, de AOW is natuurlijk prachtig. Alleen, die zijn allemaal gebaseerd op een minimale, uh, minimaal gebruik. Zodra er iets gebeurt, ja, dan, dan ben je weg. Dan, dan, dan kun je eigenlijk... kun je dan niet meer rondkomen. Nee, Dat. ...is wat er in 1971 ook aan de hand was. Dat zag je ook. Dus jullie bestaan dit jaar 40 en, jaar? Wij bestaan 40 jaar. Wij bestaan in totaal dus 80 jaar. En uh, dat is toevallig afgelopen jaar ook... Uh, ...ja, noem het gevierd. Dan ja. Moet je de vraag stellen ja, of dat gevierd stekers, is. Hè. Ja, ja, ja. ja het, um, maar hebben jullie daar toch nog iets mee gedaan? Of, want, uh... wij, hebben wat, uh, wij hebben extra publiciteit gegeven... ...aan het geheel... ...in de vorm van uh, stukken in de krant... ...in het uh, Haarlem's Dagblad... Uh, uh, we zijn op verschillende plekken, in bibliotheken, nieuwe folders, we hebben een nieuwe website geopend. De website is www.bijzonderehulp.nl. waar mensen ook hun aanvragen kunnen doen. We hebben dus van alles gedaan om, om, om wat meer bekendheid te geven. En waarom? Nou, eigenlijk zaten we een paar jaar geleden in dezelfde soort omstandigheden als rond 1965. Er was een, een, de economie ging goed, uh, mensen hadden uh, uitkeringen waren wat hoger, uh, noem maar op. Dus we zaten in een situatie waarin het ja, waarin de, ook de, de aanvragen achteruit gingen. Toen dachten we even, nou, fijn, moeten we doorgaan. Fijn denk ik, uh. Moeten we doorgaan? Ja, ja, ja. fijn ook, ja. ja prima. Um, toen hebben we toch even afgewacht, en ja, maar goed ook. Ja, ja. Um. De, dit jaar zitten we al aan uh, een hoeveelheid aanvragen van rond de 50. En we komen uh, rond de 80 uh, aanvragen, verwachten wij. En wat was normaal? En normaal zaten we op 20, 30 aanvragen. Ja, ja. Dus het is een, uh, 100 meer. Het is, het is echt 100% meer, ja. ja. En dat dus, gaat over een regio van? Dat gaat over de regio Zuid-Kennemerland. Okay. En dat betekent Zandvoort, uh, Bentveld... Uh, voor deze regio, Maharlem, Volgersteden, Bennebroek. Ja. Bennebroek hè. Maar waar komt ja. jullie geld vandaan? Ons geld. Nou, een van de leuke dingen is dat hier uh, met de kerst wordt hier een, uh, een, is hier een zanggroep. Um, hier in Zandvoort. En hier in Zandvoort, uh, I Cantari Allegri van. van Jan Peter Verstegen. Uh, Jan Peter ja. Verstegen, ja. En nou, jaarlijks uh, uh, haalt hij inderdaad af en toe afgelopen jaar heeft hij geld voor ons opgehaald wat wij natuurlijk uh, uh, erg waarderen dat is bijvoorbeeld één van die initiatieven. Je ziet ook dat mensen ons jaarlijks doneren, particulieren. Dat kan dus ook. Maar je ziet ook dat onderlinge uh, stichtingen, onderlinge uh, fondsen, die zelf geen geld uitgeven, die, geven, zeg maar, die laten ons dat uitvoeren. En uh, zo krijgen we van verschillende kanten, krijgen we, uh, krijgen we donaties. Want net als dit jaar zijn de aanvragen met 100% omhoog gegaan. Dat betekent dat uh, de bodem van uw schatkist wel uh, sneller in zin nou, zou kunnen zijn? Uh, wij hebben een bescheiden uh, eigen kapitaal. Uh, waarin we uh, zeg maar wel gul, maar ook wel zorgvuldig uh, uitgeven. En uh, dat betekent dat we op dit moment zitten we uh, met de uitgaven inkomsten, zitten we op dit moment beginnen we in de min te raken. In de min bedoel ik mee dat er minder uh, inkomt dit jaar dan dat er uitgegeven is. Dus op uw reserves. Nu gaan we op onze reserves teeren. Oh, ja. Maar dit jaar is dat uh, ja, voor het eerst. En hoe zie jij de toekomst in, want uh, ja, ik wil niet altijd domdenkerig domden den klinken, maar als ik zo de berichten hoor van de laatste weken zelfs. Dan uh, zouden we wel eens een hele dikke crisis en uh, recessie uh, in kunnen gaan. En dat kan nog jaren duren. Ik, hoe, ik, hoe zien jullie de zie, toekomst? Wij zien de toekomst, uh, uh, zien we net als oh. denk ik vele andere Nederlanders, uh, uh, zien, we, uh, zien we zwaar in. Uh, ik denk dat uh, wat we nu al zien is dat heel veel, denk aan uh, uh, ouders die werkeloos graag zijn met kinderen. Uh, die gewoon letterlijk niet meer hun, uh, een, een excursie voor hun kind op school kunnen betalen. Nou, wat is het erger dat dat zo'n kind dan niet meer niet meer aan die excursie mee oh, kan ook doen ook om dat soort dingetjes gaat het ja, dat gaat het ook om, nou, okay. ja, het is niet alleen de wasmachine maar ja, het, is ook, het is ook net die nood, waardoor mensen nou ja, je kunt je voorstellen hoe geïsoleerd hoe onmachtig ouders zich voelen als ze dat niet meer kunnen, Daar hebben we het over één ding, maar je kunt ook denken aan de invalide die nog altijd zijn auto heeft maar die auto gaat kapot, of wat we laatst een keer hadden, dat was zo iemand en was de auto was opengebroken en had enorm veel schade nou, daar kun je dan aan denken van, hé, hey, nou daar zijn we dan het vangnet voor. Wat voor onze stichting heel belangrijk is, is eigenlijk dat mensen rechtstreeks zelf kunnen aanvragen via onze website is ook een um, een formulier uh, te verkrijgen zodat je uh, en die, die kun je invullen we hebben geprobeerd hem eenvoudig te houden en goed leesbaar goed uh, um, nou, dat mensen hem goed kunnen invullen ik moet zeggen dat ik heb hem bekeken gisteren en uh, ja, ik vond hem heel overzichtelijk en ik kwam heel snel precies bij de informatie die ik wilde hebben dus dat uh, is een goede klus geweest ja, ja. We moeten Ach, ook danken voor de voorzitter die dat uh, ja. allemaal gedaan heeft. Maar uh, als je zeg maar door geldgebrek geen internet hebt, dat kan ik me heel goed voorstellen. Inderdaad. Hoe lossen we het dan op? Dat kan op verschillende manieren. Eén daarvan is uh, door een uh, briefje te sturen. Uh, internet, ik weet dat het een probleem is, maar bij de bibliotheek kan altijd even een computer gebruikt worden. Uh, een briefje sturen. En, en wat is er staat er adres? Een, het adres... <lacht> Oh, we moeten hem even op uh, het adres. Komt er nu je afslag op tafel. <laughs> bij pagina 8. Maar goed Dag Robert, het is duidelijk dat bij de bibliotheek, daar kan je informatie over uh, deze bijzondere stichting krijgen ook. Uh, bij de bibliotheek staan folders en um, uh, ons adres is postbus 3038 2001 Dirk Anton in Haarlem. En wat zeggen ze dan boven? Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland Dus dat is, wilt u met de post iets aanvragen, dan stuurt u een briefje naar Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland Postbus 3038-2001-DA in Haarlem En heeft u toch een computer thuis, dan kunt u dat via de website doen www.bijzonderehulp.nl ja. Nou geweldig, dankjewel. Um, ik heb er eigenlijk geen vragen meer. Het is een heel, heel duidelijk. Uh, ik ben ja, inderdaad heel benieuwd hoe dat de komende jaren gaat en ja. of jullie het uh, Nogmaals, lang, lang vol kunnen houden. Nogmaals, een van onze doelstellingen is dat mensen zeg maar door onze steun precies die kracht krijgen om dan weer, weer verder hun of hun leven op te kunnen pakken of juist een wat andere richting in hun leven te kunnen gaan. Ja. En daarin zijn we ruim. Het enige wat we niet doen, dat zijn schulden. Die we gaan geen schulden. Nee, die lossen we niet op. Nee. Oké, okay. dus nou, heel erg bedankt. Ja. Goede reis. Ik denk dat je ergens in Haarlem woont, schat ik in. <laughs> Klopt dat? <laughs> dat weet, weet ik helemaal niet. <laughs> maar, uh, nou, ik hoop, het is, de zon schijnt, dus je kunt weer gewoon uh, oh, lekker okay. uh, buiten. Bedankt. En heel veel succes met het uh, goede werk. Nou, we gaan nog even naar het volgende uur. Wat gaan we het volgende uur verwachten? Oh ja, eens even kijken. Ik heb hier Dick van der Brink. Hij komt over vleermuizen praten. die last hebben van een verlichting van de tennisvereniging De Glee. En eventueel komt daar nog een Bruno Bouwberg-Wilson bij. Bruno komt. Sterker nog, waarschijnlijk beginnen we met Bruno Bouwberg-Wilson. En hij is van de provincie. En hij gaat praten over meepraten, over beslissen. Uh, hoe je dan als burger bij de provincie kan meebeslissen. En hoe gaat uh, dat? Oké, okay, nou uh, Richard dan uh, om zeven voor half twaalf. volgens de strakke planning krijgen we Oh, dat no, no, no. <laughs> Ik denk, vraag vraag het te, mij. Vraag, ik, denk ik zal het even vertellen. Collega Roy van Buringen die natuurlijk uh, altijd zeer actief is met zijn bedrijfje On Air, Yvans. En uh, hij gaat weer een nieuwe talentenjacht beginnen. Dus uh, blijf luisteren als je wereldberoemd wil worden in Zandvoort. Nee. Ja, en hij zal het ongeveer te zeggen dat het breder is dan dat. Uh, en dan als laatste onderwerp, en dat is een beetje tien over half twaalf, hebben we Johan Schoneman met Regiomaatje. En uh, ik heb dat even opgezocht. Regiomaat is vooral een uh, website. En dat je daar kan kijken naar uh, mensen die, uh, ja, als je daar iets mee wil: met reizen of winkelen of wat dan ook. En ik zag daar to toevallig een, een, een Zandvoorts iemand uh, daar ook op staan. En dat ga ik uh, verklappen straks. Oké, okay. nou, ik ben uh, reuze nieuwsgierig. Maar eerst even, geloof ik, muziek. En het nieuws, reclames, enzovoorts, enzovoorts. En wat, uh, welk paardje gaan we mee afsluiten? Ja, lekkere, lekker zo'n zo Maydiner. Zo'n zo lekkere. Nou ja, als je de twee nummers, als je twee maat hoort, dan weet je het al. Ja, Dat ja, zijn ja, de guys and dolls. But there's a whole lot of loving. Oh. Mississippi River Near the ocean oh, wider view. than the desert And the Utah sky It's more stronger Warms the corners of Kentucky, taller than a California redwood tree, richer than a 49. A striking